11 uur Freddy van Tijn met het NOS Journaal Syrische troepen hebben woensdag chemische wapens gebruikt... bij hun aanval op oostelijke wijken van Damaskus. Het Britse persbureau Reuters meldt dat de Verenigde Staten... en Europese landen voorlopig die conclusie trekken. Ze baseren zich op informatie van westerse veiligheidsdiensten. Die benadrukken dat het voorlopige conclusies zijn... en dat er naar meer bewijs wordt gezocht. De Syrische oppositie meldde vanavond dat opstandelingen... de afgelopen dagen in de getroffen wijken bewijzen hebben verzameld... en die monsters van huid en bloed naar het buitenland in hebben gesmokkeld. Volgens de oppositie zijn bij een aanval met een gifgas 1700 doden gevallen. In de VS stonden vandaag twee militairen voor een rechter voor een moordpartij. In Washington kreeg een sergeant levenslang voor de moord op 16 burgers... vorig jaar in Afghanistan. Hij ontliep de doodstraf door schuld te bekennen. En in Texas is een man schuldig bevonden aan de moord op 13 militairen in Fort Hood... Die man, een legerpsychiater, kan nu de doodstraf krijgen. De man van Palestijnse afkomst schoot in 2009 militairen neer die op het punt stonden te worden uitgezonden naar Afghanistan. In de koepelgevangenis in Haarlem heeft begin van de maand een man zelfmoord gepleegd. Volgens de Amsterdamse televisiezender AT5 gaat het om Chris B. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Boe. Die werd op 18 oktober vorig jaar doodgeschoten toen hij de lobby van het Crown Plaza Hotel in Antwerpen verliet. Twee mannen sprongen uit een auto met een Nederlands kenteken en openden het vuur. Een commissie onderzoekt nu de zelfmoord van de gevangenen in Haarlem. In Etteleur heeft een bewoner van een psychiatrische instelling voor de derde keer in drie maanden brand gesticht. Hij had zijn matras aangestoken. Het vuur kon snel worden geblust en de man is aangehouden. De vorige twee keer had hij ook zijn matras aangestoken. Op twee huizen van VVD-prominent Hans Wiegel is beslag gelegd. Dat is gedaan namens obligatiehouders van het fonds Bouwstaten Vijf. Het gaat om een bedrag van 7 miljoen euro, Het blijkt allemaal uit onderzoek van Maandblad Quote. Wiegel is de voorzitter van een stichting die de belangen van de obligatiehouders van bouwstaten behartigt. Die 60 obligatiehouders verwijten Wiegel dat hij als voorzitter van de stichting slecht toezicht heeft gehouden op hun belangen. Eind 2009 kwam het fonds in financiële problemen. De mannenfinale van het EK-hockey gaat tussen Duitsland en het gastland België. Duitsland versloeg in de halve eindstrijd titelverdediger Nederland met 5-3... en België was met 3-0 te sterk voor Engeland. Zondag spelen de Oranje mannen tegen Engeland om het brons. Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Heerenveen met 3-3 gelijk gespeeld. De Amsterdamse landskampioen heeft nu 5 verliespunten uit vier competitiewedstrijden. En het weer: het koelt vannacht af tot de graad of 14. Morgen in het zuiden wolken en later wat regen. In het noorden blijft het overwegend droog, met de meeste zon in Groningen. Het hoort 22 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Binnen zit Kees Grimberg. De hoogste baas van staatsbank ABN AMRO, aan 750.000 euro, is Gerrit Salm. Hij zei vandaag dat ABN AMRO een gematigd risicoprofiel heeft... en een conservatieve bank is. Salm was één ding vergeten... Zijn ABN AMRO heeft ook de afgelopen vijf jaar... risicovolle en speculatieve rentederivaten verkocht. Onder andere Nederlandse woningcorporaties... verloren daardoor miljarden euro's op deze producten. Dat noemt Gerrit Salm conservatief bankieren. Dat u het maar weet. Ja, we hebben een mooi vol oog, ook voor de oogluisteraars... die de lakens dus lucht, luchtigjes om zich heen gedrapeerd hebben... want het is nog steeds warm. De gruwelijke beelden uit Syrië. Ze laten niemand los. Ook vandaag niet in die zomerse zon eigenlijk. Hoe is in Syrië zelf de berichtgeving over die gifgasaanval aangekomen? Hoe wordt er bericht door de Staatstv? We gaan het horen van onze mensen in Syrië en in Libanon. Dan ABN AMRO, ik zei het al, wordt verkocht. Jeroen Smit, legt ons uit of we daar nou blij over moeten zijn. En Judith Koelemeijer, ze schreef een bijzonder boek... over een grote gebeurtenis in haar leven als 18-jarige. Het verlies, door de dood, van een vakantievriendin. En dan de Bundesliga, die bestaat 50 jaar. En dan is het best wel eens prikkelend... dat een Nederlands radioprogramma daarbij stilstaat. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Vrijdag, 23 augustus. Onze conclusie is dat deze bank op termijn terug kan naar de markt. De tijd is rijp. Het moment is daar. Nou ja, bijna dan. We gaan over een jaar besluiten of het dan zover is... wanneer we dan het dan ook echt gaan doen. En we vragen nu ABN AMRO om zich voor te bereiden op die beursgang. Over een jaar wordt dus besloten wanneer ABN AMRO verkocht wordt. Maar dan kan het bedrijf naar de beurs... en krijgen we 22 miljard euro terug die we erin hebben moeten pompen... om de bank overeind te houden. We moeten er denk ik, rekening mee houden dat het geld wat in 2008 geïnvesteerd is niet in volle omvang zal terugkomen. Ja, um, dat is een behoorlijke tegenvaller. Want volgens de huidige stand van de markt is ABN zo'n 15 miljard euro waard. En dus gaat de belastingbetaler voor minstens 7 miljard het schip in. Dat zou tot de conclusie kunnen leiden... dat de Nederlandse staat te veel voor de bank heeft betaald. Maar daar is schatkistbewaarder Dijsselbloem het niet mee eens... Niet te veel als je meeneemt dat daarmee de bankensector uh, en het financiële systeem in Nederland overeind is gebleven op dat moment. ABN AMRO krijgt dus een jaar de tijd om beleggers te zoeken die aandelen in de bank willen kopen. En geen avonturiers graag. ABN AMRO heeft zijn lesje geleerd, zegt bestuursvoorzitter Gerrit Salom. Uh, wij willen een gematigd risicoprofiel. We willen een wat conservatieve bank zijn, om het zo maar te zeggen. En er zijn ook beleggers die dat uh, interessant vinden. Minister Dijsselbloem heeft nog een list bedacht om de bank gematigd en conservatief... Te houden. Hij richt een stichting op met een superaandeel. Die stichting moet vreemde beleggers en overnamekandidaten buiten de deur houden. Dan het gifgas. Het gifgas in Syrië. Wie is er verantwoordelijk voor de honderden dode mannen, vrouwen en kinderen in de buitenwijken van Damascus? De VN-veiligheidsraad wil een onderzoek. Zelfs Rusland stemt er nu mee in. Maar dat Rusland heeft de eindconclusie al getrokken: het was een provocatie van de rebellen. Er komen steeds meer nieuwe getuigenissen dat dit een misdadigheid is, een duidelijk provocatieve Rusland is niet het enige land waarvoor de uitkomsten van het onderzoek al vaststaan. Ook Groot-Brittannië wijst alvast een schuldige aan: het Assad-regime. Dit is een chemical attack van het Assad-regime op grote schaal. Maar we willen dat de Verenigde Naties dat kunnen beoordelen. Amerika valt zijn Britse bondgenoot nog niet bij, maar mocht blijken dat Assad chemische wapens heeft gebruikt, dan is het nog geen uitgemaakte zaak dat Washington gewapend zal ingrijpen. Ondanks dat de bekende rode lijn van Obama dan is overschreden. Het is niet zo dat Amerika deze crisis zomaar op kan lossen, al dus de president. The en dan was er onrust in Bokstel, Brabant. Gisteren lekte een rapport uit waaruit bleek dat schaliegaswinning... in Nederland veilig zou kunnen worden uitgevoerd. Daar worden ze in Bokstel onrustig van omdat het dorp op een schaliegasveld ligt... Maar minister Kamp van Economische Zaken roept op tot kalmte. Ik zou tegen de mensen in Bokstel willen zeggen dat ze even moeten wachten... want er is een onderzoek verricht en dat onderzoek dat wordt ook gepubliceerd. En als ze dat allemaal weten, ja, dan hebben ze echt inzicht in de zaak. Volgens Kamp is er vandaag slechts voor het eerst... over schaliegaswinning gesproken in de ministerraad... en duurt het nog wel een tijdje voordat er een besluit wordt genomen. Maar in Bokstel zien ze de bui al hangen. Schaliegas is onveilig en ze willen het gewoon niet. De bevolking komt erop tegen... Ja. En dat is altijd niet goed, hè? Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Nou, we gaan naar de krant van de zaterdagochtend, gelezen voor een deel al door Ewout de Jong. Ja, duizenden Poolse uitzendkrachten hebben bij ROC's een diploma gehaald. terwijl een opleiding volgens de onderwijsinspectie onder de maat was. Werkgevers hebben daardoor ten onrechte voor miljoenen euro's belastingkorting gekregen. Dat is nieuws in de Volkskrant morgen. De belastingkorting van ruim 2700 euro per werknemer... is bedoeld om het scholingsniveau van de beroepsbevolking te verbeteren. De onderwijsinspectie en de Belastingdienst... doen onderzoek naar dit misbruik van belastingvoordeel. Daaruit kwam al naar voren dat veel werkgevers de opleidingen vooral uitkozen... om er financieel beter van te worden. De commerciële afdelingen van de scholen hielpen hen daarbij ook boden scholings- en subsidiebureaus gratis opleidingen aan... waarvan de fiscale voordelen voor de werkgevers hoger waren dan de kosten. Twee eerste interviews in de kranten vanmorgen. Trouw heeft wetenschapsfraudeur Diederik Stapel, die als ZZP'er zijn brood wil gaan verdienen. Hij is beschikbaar als chauffeur, maar ook als communicatieadviseur en als spreker. Verder zegt Stapel dat hij oprecht spijt heeft betuigd en dat iedereen recht moet hebben op een tweede kans. Ik kan het boetekleed blijven aantrekken. Het Financieel Dagbad dat heeft een eerste interview met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, Dick Schoof. Hij zegt dat het dreigingsniveau voor de digitale kwetsbaarheid van het bedrijfsleven substantieel is, het op één na hoogste niveau. Digitale spionage en cybercriminaliteit vormen momenteel de grootste bedreiging voor overheid en bedrijfsleven, zegt Schoof. Steeds meer mensen kiezen ervoor om na hun dood gecremeerd te worden. Dat is te lezen in het Nederlands Dagblad. Het percentage mensen dat kiest voor crematie stijgt de komende jaren naar 75 procent. Dat zegt de landelijke vereniging van Crematoria in de krant. In het eerste kwartaal kwam het percentage voor het eerst boven de 60 uit. Het eerste kwartaal van dit jaar. Tien jaar geleden was het voor het eerst meer dan de helft. De voorspelling is dat over 15 jaar nog maar een kwart van de overledenen begraven wordt. Tegen die tijd kiezen mensen vooral vanwege hun geloof nog voor een begrafenis. Van de lezers van het Nederlands Dagblad kiest maar een heel klein deel voor crematie, blijkt uit de reacties op een oproep. De meesten geven daarvoor bijbelse argumenten, waarbij met name het bijbelse beeld van het zaaien van het lichaam wordt genoemd. Steeds meer vakantiegangers boeken bewust een vliegreis met een kindvrij hotel. Om voor de hand liggende redenen, schrijft de Telegraaf. Geschreeuw, gejengel of kinderdisco, om maar wat te noemen. De reisbranche speelt er handig op in door hotels en resorts te openen... waar Kroost niet welkom is. De grootste reisorganisatie Tui kan de explosieve vraag... naar kindvrije vakanties amper bijbenen. Een woordvoerder van Nekkerman en van Vrij zegt in de Telegraaf dat kindervrije vakanties vaak geboekt worden door het oudere stellen van wie de kinderen het huis uit zijn. Al die drukte met kinderen hebben ze nu wel gehad. De nieuwe trend zorgt ook voor misverstanden. Zo vallen pubers van 16 jaar geregeld buiten de boot. Te oud voor kindervakanties, maar vaak ook te jong om met hun ouders naar een grote mensenhotel te gaan. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 I stress the man, when there's so many real things at hand. We could have never had it all, we had to hit a wall, so this is never to inevitable withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman, so I can't break myself again, yeah. it should just be my own bad. The sun goes. and no dance. dry on their own. Tears dry on their own. Het was Amy Winehouse. Internationaal werd er verontwaardigd gereageerd deze week... op de vermoedelijke gifgasaanval van woensdagochtend in Damascus. Maar over wie er nou echt feitelijk verantwoordelijk voor is... wordt nog veel gespeculeerd. Nou, tweeënhalve dag na de aanval. Hoe wordt er in Syrië zelf geoordeeld over de beelden en de foto's van stervende en reeds overleden mensen? Ze gingen over de hele wereld. In Libanon, onze Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja, Jij kunt de Syrische Staatstelevisie staats bekijken, de kranten lezen. Hoe bericht de Syrische Televisie over al die beelden van slachtoffers van tientallen dode kinderen onder andere? Nou, als het even kan, niet. En als het echt moet, en dat moet nu een beetje omdat het uh, internationale rol begint te spelen. Um, ergens achter in het journaal, dus nadat je heel veel andere dingen hebt gezien. En dan bij voorkeur ook nog uh, niet met de meest gruwelijke beelden die wij in het Westen zien. En dan bij voorkeur nog met een hele duidelijke vingerwijzing naar de oppositie die dit allemaal gedaan zou hebben. Dat gebeurt, dat wordt er wel gemeld. Eh, wordt er dan ook gemeld dat er juist heel veel steunbetuigingen internationaal zijn van een paar landen, Iran en Rusland bijvoorbeeld? Nou ja, dat wordt natuurlijk wel verteld. Dat die landen uh, denken dat het aan de oppositie ligt. Want dat komt namelijk helemaal overeen met wat de regering er zelf over zegt. En daar is uitgebreid ruimte voor. De minister van de Informatie bijvoorbeeld... die heeft uitgebreid verteld hoe hij er uh, tegenover staat. Ja, en meldt de Syrische televisie dan ook... dat er sprake is van een gifgasaanval? Ik heb het idee dat dat pas heel laat gebeurd is. Pas toen internationaal dat een rol begon te spelen... en toen zag je ook die VN-waarnemers wat meer in het nieuws komen. Uh, dat wordt vrij plichtmatig gedaan, trouwens bij ons ook. Uh, de auto's die je bij het hotel uh, een rondje ziet rijden... en onverrichte zaken weer terug ziet komen. Uh, dat, dat begint nu wat meer een rol te spelen. Maar nogmaals, uh, heel duidelijk is dat het niet prominent in het nieuws is... en dat als er een schuldig is... dat is heel duidelijk de oppositie die dit allemaal gedaan heeft. Maar ze zetten het niet prominent in het nieuws... Nee. Terwijl er dus wel bekend is dat er vele doden zijn gevallen... in die wijk van Damaskus, Dat wordt wel gemeld? Dat wordt voor een deel gemeld, ja. Maar weet je, um, de mensen die dit nieuws bekijken... Uh, ja, ja, goed, ik denk dat ik er een paar groepen in kan ontwaren. Dat zijn de eerste uh, de mensen die echt oprecht achter de president staan... en die oprecht geloven dat de oppositie dit doet. Dan heb je de mensen die uh, het allemaal ook niet weten... maar die al 2,5 jaar lang in deze situatie leven. Die zich tegen Willendank dank of uit overtuiging uh, in een gebied bevinden... dat door de regering gecontroleerd wordt... en daar zo goed als het kwaad hun leven uh, uh, proberen door te leven. Die mensen hebben geen behoefte, merk ik vaak, aan Soortig nieuws. Die kiezen ervoor om in een soort um, cocon te leven van hun waarheid. En ja. die hebben ook hele opmerkelijke dagelijkse problemen. Eén iemand met wie ik vaak contact heb, die mij dit bijvoorbeeld vertelde, die vertelde dat er op zijn wijk vandaag 40 mortieren zijn terechtgekomen. Die ja. zijn niet afgeschoten door de regering. Ja. En daar zit hij vol van. Ja. Lex Runderkamp, jij zit in het noorden van Syrië, in de buurt van Aleppo. Raken de mensen daar nog van slag van deze gruwelijke gasaanval... of zijn ze afgestomd door al het geweld, gruwelijkheid en het dagelijkse dood? Ja, zeker dat laatste. Uh, je ziet gewoon dat de mensen... Ik heb het vandaag aan een aantal mensen hier in dorpen gevraagd. En die kijken me aan of ik gek geworden ben, of alsof ik het voor mogelijk zou houden dat, dat het Vrije Syrische Leger op een wijk in Damascus die in de handen is van het Vrije Syrische Leger, waar een frontlinie loopt, waar het Vrije Syrische Leger ja, honderden jongens heeft, heeft zitten, en veel al hun familieleden, hun ouders, hun, hun kinderen, die, die zitten een, een kilometer verderop in die wijk. Dus zij zeggen, denk jij nou dat wij onze eigen bevolking uh, op deze manier uh, proberen uit te roeien? Dat is wel een hele cynische kijk op de politiek. Dat is als het mogelijkerwijs door, het, door de rebellen zou zijn gebeurd. Maar zijn ze op zich, raken ze nog van slag van de gruwelijkheid... van wat de hele wereld geschokt heeft? Nee, absoluut niet. De, de, uh, Dit hoort de, bij het bestaan de... in Syrië, zeg je Lex. Ja, ja, ja, en dat is niet van vandaag hoor. Dat is al langer. Uh, mensen zijn hier zo doordrenkt van de ellende, van wat er speelt. Van de oorlog. Ik heb vandaag iemand gesproken... die was... Uh, twee kinderen... hadden geen, geen benen meer. Konden niet meer lopen door een, een, een bombardement. Uh, hij was, uh, ik geloof... zeven neven in de afgelopen week kwijtgeraakt. Uh, andere familieleden... kwijtgeraakt. Mensen hebben... zoveel dood. Ik ken echt niemand... hier in het noorden van Syrië. En Ik ben er hoor voor de veertiende keer. Uh, die geen... Slachtoffers in zijn omgeving heeft. door deze oorlog. Ja. En dat zijn soms gruwelijke bombardementen ook geweest. Die hebben we ook allemaal gezien. Dus mensen zijn in die zin. nou ja, jij gebruikt het woord. ik geloof dat ik dat onderschrijf. Eh, wat dat betreft een beetje afgestompt. Politiek zeggen ze natuurlijk. het is ja. verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En natuurlijk doet, doet het leger van Assad dat. Maar als je gewoon. met één op één met iemand zit te praten. Ja. dan kom, komt hun persoonlijk leed veel eerder naar voren. Proef jij vandaag in en rond Aleppo. bij de mensen daar de roep om ingrijpen door de internationale gemeenschap... dat die roep heviger wordt? Nee. Of, of heeft... is, is, is, is, vertrouwen ze zo al, he, sowieso al helemaal niet meer... op nog een ingrijpen door de rest van de wereld? Nee, precies, dat is het. Men heeft natuurlijk al, al anderhalf jaar geleden zijn ze begonnen met... Eh, de revolutie was begonnen, de eerste doden gingen, gingen vallen. Toen was er voortdurend die roep om het ingrijpen van het Westen... met een no-fly-zone, eh, ze, ze willen geen militairen in het land... maar op zijn minst een no-fly-zone om de vliegtuigen eh, van Assad te blokkeren... Dat hebben ze lang volgehouden. Maar ik, ik, ik eigenlijk al sinds de laatste drie, vier keer dat ik hier kom... zegt men echt van, het ja, Westen, we, daar hebben we geen vertrouwen in. Overigens ook niet in de Arabische broeders. Mm -hmm. De Syriërs staan, zijn er trots op dat zij tijdens de oorlog in Irak... en tijdens de burgeroorlog in Libanon... ontzettend veel mensen hebben opgevangen, gastvrij zijn geweest. En ze zeggen, kijk, nu hebben wij steun nodig. En iedereen laat ons in de steek. Ja. Nou... Uit een gruwelijk Syrië, uh, Sander van Horen, nou Sander in Libanon... en Lex Runderkamp. Uh, pas op. Dank jullie wel. Duke een 19, in 1945 geboren, Amerikaanse soul En het liedje is wel oud, het is uit 71. Ik kende Doris Duke niet. Jij wel? Nee. Nee. Nee. nee. De man is Doris, dat... Doris, uh, Doris Duke. Ja, dit is jonger, waarschijnlijk. Ja. Een stuk jonger. Uh, in 1945 geboren, ja. ja. Uh, u hoort de stem van Jeroen Smit en die zit hier natuurlijk... omdat vandaag duidelijk werd dat ABN AMRO weer naar de beurs gaat. Moeten we daar blij mee zijn? Of is het een voorbeeld van nieuwe problemen in de hele bankensector... en bij ABN AMRO in het bijzonder? En hoe moeten we die andere maatregelen... die het kabinet vandaag uh, rond de bankensector aankondigt? hoe moeten we die plaatsen? Jeroen Smit, je bent schrijver van... ik hoef het niet meer te zeggen, maar ik doe het toch... Ja. schrijver van De Prooi, het boek over de ondergang van ABN AMRO. Was het opzienbare nieuws van vandaag... Nee, het juist, nee dat, is, dat is het verwarrende een beetje misschien, maar het was allemaal bekend. Ja. He, dus uh, ik geloof dat de voorganger van Jeroen Duizelbloem, minister van Financiën, de jaren het eigenlijk allemaal al uh, naar is gebracht. De bedoeling is een beursgang. Um, Zalm heeft een tijd terug al gezegd, in 2015 zijn we er klaar voor. Nou, dat is nu ook aangekondigd. He. Ze krijgen nog een jaar om zich te prepareren. Maar waarom gaat het dan met zulke tromgeroffel vandaag dan naar buiten toe? Wat is het ja. belang van het kabinet om dat vandaag zo te zeggen? Nou, er het heeft misschien te maken met het feit dat er een brief naar de Kamer moet. He. Dat ja. is dan zo'n moment he, waarin een soort optelsom ja. wordt gemaakt. Rutte heeft er ook iets over gezegd, dus dat ja. het echt groot gespeeld. Ja. Is het een geest te rijp maken voor ja, enorme dat... verliezen die we gaan leiden op deze uitverkoop? Ja, ook dat is overigens door alle hoofdstofspelers ook al jaren geleden aangekondigd. He. We gaan nooit meer die, of het naar 22 of 25 miljard is, dus veel geld gaan we terugkrijgen. Want die bank is veel en veel minder waard. Maar dat zou, dat zou wel eens zo kunnen zijn. We moeten dat toch nog maar eens even he, nu brengen. Van dat als het straks gebeurt, dat we, dan, he, dat, we dat dan lang van tevoren hebben aangekondigd. Ja, goed, hoeveel, we, hoeveel denk je dat we gaan verliezen? Durf jij nog één gooi te doen? Nou ja, de de, de, de, de, er wordt nu gesproken met vijf, over 15 miljard. Maar als je de brief goed leest, dan staat dat er moet nog heel veel werk worden verzet. Wil de bank überhaupt 15 miljard opbrengen over anderhalf jaar? Dan moet de bank nog heel veel werk worden verzetten. Nou, analisten die ik nu een beetje gelezen heb, die hebben het over 10, 11, 12 miljard. Nou, we gaan eens even naar wat Gerrit Salm, de topman, vandaag zei. Hij zei vandaag dat ABN AMRO een bank met een gematigd risicoprofiel is... een conservatieve bank, waarmee hij suggereerde dat deze bank... de laatste jaren, de laatste vijf jaar een keurige bank is geworden. Nou Volg jij die bank al wat langer? Is deze bank zo keurig als Gerrit Salm suggereert vanmiddag? Jeetje, ja, ik, nou, er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. En bankiers uh, hebben ook heel veel over zich heen gekregen. Hè. Het vertrouwen in banken is tot een nulpunt gedaald. En dat heeft, die boodschap is ook echt aangekomen. En zeker bij een bank als Abin Amro, die nu al vijf jaar, hè, in staat, bijna vijf jaar, in staatshanden is. Dus daar wordt goed, heel goed op gelet. Er is heel hard gewerkt. En ik vind het een mooie boodschap. Ik vind het ook een heldere boodschap. En dat doet me eigenlijk denken aan een oude bestuursvoorzitter van ABN Amro. Een, een voormalig bestuursvoorzitter. Hij is er helaas niet meer. Rob Hazelhoff, hij was de baan. Ja, begin jaren 90, nee, nee begin ja. jaren 90, en die zei in de tijd tegen zijn aandeelhouders dames en heren u belegt in een bank. Wij kunnen niet failliet gaan. Wat vindt u nou een mooi rendement op iets wat niet failliet kan gaan? En dan inderdaad een staatsobligatie, dus dan krijgt u van mij het rendement van een staatsobligatie, doe ik een lekkertje bij, dat is een dividend. Ja. Nou, dat is precies ook waar de minister het over heeft, en ook de Salm, hè, een rendementsaandeel. Het moet een aandeel worden waar mensen niet in beleggen omdat ze gokken op een koersstijging, en allerlei grote rendementen, maar op dividend. En ik denk dat dat een, een, een mooi streven is. Uh, punt is alleen, ja, uh, uh, hou je dat vol, hè, want straks komen er weer goede tijden aan, en in tijden van ja. voorspoed hebben mensen de neiging om te geloven dat je voorspoed nooit voorbij zal gaan. En dat ontstaat vanzelf weer de ruimte voor avonturen. Mag ik dan een avontuur van de afgelopen jaren? Ze hebben ruimschoots geïnvesteerd en verkocht rentederivatenproducten. Daar hebben Nederlandse woningcorporaties miljarden op verloren. Is dat nou een toonbeeld van voorzichtige bankieren... rentederivaten, speculatieve producten verkopen? Maakt op mij geen echt betrouwbare indruk. Nee, we zitten nu opeens bij de investmentbank. Dat is de zakenbank. Onderdeel van ABN. maar inmiddels... Bijna niet meer. Dat stuk is in de tijd verkocht aan RBS. Uh, de zakenbankactiviteiten zijn ja, echt, echt fors afgenomen. Dus het is een, um, het is een, een activiteit die natuurlijk... Uh, ja, dat, dat, dat, klopt, dat klopt niet. Dan kwam er in de berichtgeving vandaag ook door... de opmerking van Dijsselboer, die zei... de bank moet de rendementen verder verbeteren. Ja. Zit daar niet een druk... Toch op nou ja, weer verder. Nou ja, dat is natuurlijk een hele ja, En dat is ook het angstaanjagende: um, de beursnotering, het belang van aandeelhouders op de eerste plaats stellen. En dat is iets wat heel veel banken en ook ABN Amro in het jaar 2000, 2001 zijn gaan doen. Uh, dat is eigenlijk, daar is het misgegaan. Het is immoreel voor een bank die een nutsfunctie heeft, een systeembank... Ja. om het belang van aandeelhouders op de eerste plaats te zetten. Maar ja, dan, want dan, dan moet je moet die aandeelhouders... Nou dan precies, want aandeelhouders beloof je rendementen. Om goede rendementen te kunnen maken moet je risico's lopen... en uiteindelijk loopt dat weer uit de hand en beloof je 8%, 10%, 12%. En dan gaat het mis. Terwijl je van een bank, en dat hebben we nu geleerd... een bank moet dan met belastinggeld worden gered. Dat willen we niet meer, dat moeten we voorkomen. Dus... En daarom denk ik dat je de geesten moet maken voor de beursgang... want straks hebben we weer een bank die weer beursgenoteerd is... en die nou, met allerlei zekerheden moet worden omgeven. En daar zijn ook wel voorstellen voor gedaan. Hè? Het Heeft idee het is een voorstel bijvoorbeeld, gedaan om, nou, een, om bepaalde een, veiligheid in te bouwen. Ja, laten we een derde van de aandelen houden en afspreken... dat alle belangrijke besluiten, moet minimaal twee derde van de stemmen... Mee, uh, uh, moeten daarin Vindt meegaan. Is dat een goed voorstel? Nou, dat vind ik een goed voorstel. En, en, en die minister gaat nog een stap verder. zegt dan als we ook die laatste een derde verkopen... dan zitten we misschien wel in 2020... dan moet er een stichting komen die de continuïteit van de bank bewaakt. Ja. Het Grappig is dat die stichting er tot 2004 ook was. Oh. He, dus de, bes de bescherming voor dit soort overnames die was er. En die is toen, uh, en ook onoplettend door de Nederlandse Bank, die heeft dat toegestaan, is toen afgebroken om ABIN allemaal meer ruimte te geven. Ja, nou, uh, de, de, de, eerder dit jaar stelde de commissie wijfels dat de klant hmm. bij de banken cent, meer centraal moet staan. Ja, ook recent dat... zei minister Dijsselbloem nog dat de werking van die bankiersheid moet worden ja. uitgebreid. Zie je toch wel, ik, ik proef in je woorden dat je een omslag ziet. Er is wel degelijk iets aan het aan veranderen in die bankenwereld. Ja, nou, er is heel veel aan het veranderen. Ik denk dat. Ik ben daar misschien wel een beetje een optimist in. Maar ik denk dat grote banken minder branden. Belang... Die dat boek heeft geschreven. No, nee, nee, nee. Nou ja, ja, nou, je, je moet alles allemaal gevileerd hebben. Kijk, we hebben nu drie grote banken die 85%, of 75% van de markt domineren. En dat is niet gezond. Um, en ik, ik hoop eigenlijk, hè, dus in die zin naïef... want hoop is altijd een beetje naïver, dat is nog... maar dat er allerlei nieuwe vormen van financiering komen. Die banken, daar staat één ding als er een paal boven water... Die ja, we hebben banken, het over crowdfunding, dus ja, dat de mensen ja. zelf ja. meer gaan doen? Ja, want banken moeten steeds meer kapitaal aanhouden. Hè. En als ze meer kapitaal moeten aanhouden, kunnen ze minder geld uitlenen. En Dat is iets waar we de komende jaren mee te maken krijgen. Dus het MKB, het Nederlandse bedrijfsleven, zal steeds steeds vaker vergeefs aankloppen bij banken. blijven, waardoor dus, de crisis dus, ver, ver, ja, verlengd wordt. Crowdfunding is er eentje, maar bijvoorbeeld ook kredietunies. Heel sympathiek, nu dus, dus neemt echt een vlucht. Dat ja. zijn eh, bedrijven die met elkaar een kas opbouwen... en ervoor zorgen dat bedrijven die geld nodig hebben... dat die dat geld uit die kas kunnen halen. Een kredietunie. Dus allerlei crowdfunding. Hè. Dus op het moment, ik, ik, ik, ik heb wel een fantasie. Stel dat het, het, um, het dak van de school uh, van mijn kinderen lekt... en die school heeft geld nodig om dat dak te kunnen repareren... en er zou een faciliteit zijn waarbij ik mijn spaargeld geef aan die faciliteit. En ik krijg een rendement van 4 procent. Ik krijg een nu op een deposito ja. anderhalf en, en ik kan daarmee dat dak repareren of helpen dat dak te repareren. Dan heb ik twee vormen van inkomsten. Ik heb een wat beter rendement dan een deposito. En ik heb het psychisch inkomen. Nou, Ik denk dat daar, ook met behulp van internet... steeds meer uh, modellen gaan ontstaan... waarbij geld komt daar waar het moet komen. Jeroen, nog één ander punt heeft te maken met die bankensector. Er is, vandaag zijn er ook maatregelen genomen... Potentiële huizenkopers moeten voortaan zelf een deel van hun huis zelf inleggen. Het basisbedrag wordt groter. En een andere maatregel was bankenbonussen voortaan nog maar maximaal 20% van het totale salaris. Hmm. Uh, eerst even over die huizen nog. Is dat een goede maatregel? Ja, maar wacht even. Hè. Die in 2018, dat is over vijf jaar, dan mag nog maar 100% van het huis worden gefinancierd. En die 20 maatregel, hè, en dan daarna, dat zegt het kabinet... dan moeten we ernaar streven dat dat naar 80 gaat. Dus mensen 20 eigen geld mee moeten brengen. Dat komt uit de commissie, commissie Wijfels. En daarbij wordt toegevoegd, dat gaan we natuurlijk pas doen... als er sprake is van een robuuste stijging van de prijzen... een robuuste huizenmarkt. Nou, ik vind dat een heel goed voorstel. Uiteindelijk is het heel gezond als mensen eerst sparen... voordat ze een grote uitgave doen. En bovendien... Maar het duurt toch jarenlang? Je jawel. zegt, het, duurt eigenlijk, het wordt eigenlijk veel te traag ingevoerd. Nou ja, ja, aan de andere kant, de huizenmarkt is natuurlijk... Hartstikke Precare. En weet je, wij, wij, wij, wij sluiten hypotheekcontracten voor 30 jaar. Dat suggereert dat je ook al die jaren bijvoorbeeld een vaste baan hebt. Nou, dat is allemaal zo aan het veranderen. Het is goed als mensen wat minder schulden hebben en wat meer rust. Zodat ze ook wat vrijer zijn in hun handelen. Jeroen Smit, je was uh, kort in het oog, maar met dat uh, enorme aanstekelijke enthousiasme... en dat, die enorme energie van jou is het ons weer een stukje duidelijker geworden. Graag gedaan. Dank je wel. Simple Minds, om uh, zes minuten over half twaalf in het oog. Don't You Forget About Me. Mooi nummer, jaren tachtig. Heeft alles te maken met mijn uh, volgende gast. Want morgen verschijnt Hemelvaart. Het is het eerste autobiografische boek van schrijfster Judith Koolemeijer. U kent Judith Koolemeijer wellicht van de familiegeschiedenis... Het Zwijgen van Maria Sagea en een nonfictieroman roman Anna Boom. Welkom, Judith. Goedenavond. Ja. We hebben dit gesprek eerder op de avond opgenomen... omdat jij vanavond ook aanschuift bij Knevelen van der Brink. Een boek over een hele grote gebeurtenis in je leven. Het is 1985. Jij bent 18 jaar. Je bent met vijf vriendinnen op kampeervakantie op het Griekse eiland Paros. Vijf mei Zes meiden van tussen de 18 en 20. Wat voor meisje ben jij die zomer? Ik ben een uh, meisje dat net komt kijken. Een Beetje bleu nog, verlegen... Uh, Gretig wil het allemaal graag uh, meemaken... en uh, ontdekt daar, denk ik, toch uh, uh, een stuk vrijheid. Uh, uitgaan, zon, uh, zo'n blauwe zee hadden we nog nooit gezien. En Griekse mannen. En uiteraard uh, de leuke Griekse mannen die ook voorbij kwamen. Ja. Dat, dat, was, dat was ook een ontdekking, want ook dat beschrijf je. Ik heb je boek gelezen vandaag. Um, deel 1 van Hemelvaart heeft de titel Nacht zonder einde. Je neemt de lezer mee. 80 fascinerende pagina's. Wil jij voor de oogluisteraars vertellen... Uh, welk drama zich die nacht van 14 op 15 augustus 1985 zich afspeelt? Er is een ongeluk gebeurd. Uh, op de laatste avond van onze vakantie op Paros. Uh, bij dat ongeluk uh, uh, is mijn vriendin Annette Sierhuis uh, overleden aan het einde van de nacht in de vroege ochtend van 15 augustus. Het is een motorongeluk geweest. Maar wat daar precies is gebeurd, uh, dat heb ik eigenlijk nooit goed geweten. En daar gaat het boek over, zou je kunnen zeggen. Het is een zoektocht naar wat is er misgegaan? Hoe uh, heb ik mijn uh, vriendin kunnen verliezen? Wat is daar gebeurd? En uh, ook wat heeft dat verlies gegeven? Met iedereen gedaan, niet alleen met mijzelf, maar ook met alle andere betrokkenen. Ja. Dus ik vind het moeilijk om hier in drie zinnen gaan na te vertellen wat er precies is gebeurd, omdat dat, het gaat in het boek om de zoektocht naar uh, de ware toedracht van die geschiedenis, als die al te achterhalen zou zijn. Ja, want uh, uh, een van de betrokkenen bij het ongeval uh, komt. Op een gegeven moment zelfs voor de rechter. Ook dat uh, reconstrueer je. 25 jaar later begin je met die zoektocht. Nog even naar die zomer. Uh, hoe jij bent. En hoe je jezelf, want het is ook een zoektocht naar wie jij bent bijna als 18-jarige. En hoe jij hangt aan een enorm stoer, veel bier drinkend uh, wilde meid die Annette heet. Uh, Annette was twee jaar ouder dan ik. Die was uh, twintig. Ik was net achttien. Dat is een groot verschil op die leeftijd. Uh, ze had een grote innerlijke vrijheid. En ik keek wel tegen haar op. Zij ging verder dan ik zou gaan. Durfde meer dan ik zou, uh, zou durven. En tegelijkertijd voelde ik me ook ongelooflijk bij haar op mijn gemak. Ik heb natuurlijk later veel nagedacht over die vriendschap. Je hebt in het leven mensen die... Met wie je lang omgaat en die ook weer geruisloos uit je leven kunnen verdwijnen. En er zijn ook mensen die je misschien maar heel kort kent. Zoals ik Annette ook niet lang heb gekend. Maar die hele grote indruk maken. En bij Annette had ik altijd het gevoel alsof ik uh, mezelf niet uit hoefde te leggen. En, en meer met mezelf samenviel als het ware dan uh, bij andere mensen. Dus het, het was een enorme klik en, um, ik denk dat het ook daarom is dat zij nog altijd bij mij is gebleven op een bepaalde manier. Maar dat ontdek ik dan ook in het boek. Niet alleen bij mij, ja. maar ook bij heel veel andere mensen die haar hebben gekend. Jij, ze, was, jij, ze was nogal aanwezig. Ze geweest. was aanwezig en je maakt allemaal kleine uitspraakjes van haar. Ik haal eens dus een paar uitspraakjes terug die je nu zo in je hoofd hebt. Ja, ze had, het had, het had, het had, het had, had een heel Zaans, droog gevoel voor, voor humor. Ze kwam uit Westknollendam, dus, hè? He? kwam uit Westknollendam. Het dorp was ik nog nooit geweest. Hoewel Terwijl het vlakbij vlak Wormer is voor jij van ja, vlak bij Wormer, maar dat was toch echt van een andere orde, Westknollendam. Een ja. paar van die zinnen, van Een paar van die zinnen. Vandaag ga ik een studie als weekdier. En dan, dan schokt ze weer naar die zee. Dat soort, dat soort uitspraken. Ja. Of wat ze ook vaak zei in die zomer. Uh, Elke dag is de eerste dag van de rest van je leven... Ja. Uh, nou ja, dat heeft natuurlijk een vrij verrange uh, naklank uh, achteraf gezien. Ja. Maar uh, ja, dat was de, de tijdgeest ook, denk ik. Uh, je, je, naar jouw positie als schrijver, je bent dus journalist... die op zoek gaat naar een grote gebeurtenis in haar eigen leven... en die geef je dan zo mooi, sterk dramatisch vorm... dat je 270 pagina's wordt meegesleept in jouw verhaal. Dat vind ik knap, maar je bent ook journalist. Um, en je schrijft, ik dacht aan het eind ergens... als schrijver van non-fictie kan ik niets uitrichten zonder verhalen van anderen. Je bent ook inderdaad heel veel mensen gaan interviewen, hè? Ja, in, in die zin ben ik blij dat het mijn derde boek is en niet mijn eerste boek. Ik denk dat ik heel nadrukkelijk de ervaring van die andere twee boeken... heb kunnen gebruiken om dit persoonlijke verhaal vorm te geven... Ja. Ik wilde deze persoonlijke geschiedenis al heel lang vertellen... maar ik wilde niet dat het een ego-document alleen zou worden. Ik was ook heel erg geïnteresseerd in de ervaringen van de anderen... en wilde me daar als schrijver ook in kunnen verplaatsen. Ja. Maar is het ook een verwerking geworden van het verlies? Uh, je bent 18, zo'n dramatisch verlies van zo'n ontzettend leuke meid in jouw leven. Is het ook een soort verwerking geworden? Nou, ik denk dat je uh, na 28 jaar wel kunt zeggen dat dat, die, dat, dat verlies een, een plek heeft uh, gevonden. Maar ook door het, het is, schrijven? Uh, het is, of was het het al is... voor dat al voordat je begon met het schrijven? Nee, dat was al voordat ik begon met okay. het schrijven. Wat er wel door het schrijven is gebeurd, is dat... je moet je voorstellen dat ik altijd met een film leefde van die nacht waar allerlei scènes in ontbraken... of waar je in allerlei beelden vaag en onduidelijk waren, En ik heb nu dat hele beeld wel scherp. Dus in die zin geeft dat rust. Ik kan de film van voor naar achter en van achter naar voor afspelen in mijn hoofd... en ik heb daar geen vragen meer over. En dat, uh, dat, is, dat is prettig. Tegelijkertijd gaat het boek er juist over... dat je een heleboel vragen in het leven hebt. Uh, ook bijvoorbeeld over zo'n uh, toedracht van een ongeluk... Uh, maar dat er op een heleboel zaken natuurlijk geen antwoord komt. Ik, het gaat over zaken als lot, toeval, bestemming. Uh, waarom zij? Waarom niet ik? Uh, waarom toen, op dat moment? Ja, schuldgevoelens op een gegeven Schuld, moment. Schuld, ja, dat is een belangrijk over, thema. Ik over schuldgevoelens te schrijven. En die heb ik even. Uh, die pagina had ik inderdaad. Ja, hier. Het was mijn schuld, pagina 104, dat zij, Annette, er niet meer was. Tijdens het schrijven was ik daar gaandeweg van overtuigd geraakt. Tijdens het schrijven van al die dagboek-aantekeningen. Ja, hè? dat refereert uh, aan de, de weken nadat ik uh, ben thuisgekomen... Ja. heb ik dat hele verhaal opgeschreven. Ja. Want wat was er aan de hand? Een paar jongens, waaronder een Griekse jongen en een paar Duitse jongens. Jij gaat bij een Griekse jongen achterop. Was jij er nou maar niet bij die Griekse jongen achterop gestapt... maar was zij meegegaan, dan was het niet gebeurd. Ja, dat, dat, kijk, uh, je zoekt natuurlijk altijd naar, naar een reden. Je zoekt altijd naar een moment waarop je alles nog een andere kant op had kunnen keren. Zo herkenbaar en voor iedereen die door dat, een ongeluk iemand verloren heeft. Dat denk ik wel. En dat deed ik natuurlijk ook. En ik voelde me schuldig, want ik had haar min of meer achtergelaten. Ik was bij die mooie Griek achterop gesprongen en zij zou achter mij aankomen. En ik had haar natuurlijk ervan over moeten, van moeten overtuigen om ook met mij mee te gaan. Ja. Uh, het frappante is dat op het moment dat je dan met alle betrokkenen gaat spreken. Is dat bijna iedereen zo'n soort van schuldgevoel heeft. Om allemaal andere redenen. En eigenlijk allemaal niet terecht. Maar zo zitten mensen toch in elkaar. Muziek van die zomer. Uh, prachtig. Don't You Forget About Me, Simple Minds. Zie je jezelf nog dansen daarop? Ja, absoluut. En uh, die Griekse tentjes aan dat... Uh, strand. Ja, dat waren geen ja, Griekse tentjes, dat waren mooie discotheken. We hadden daar heel andere verwachtingen van. Maar het was ja. veel meer ontwikkeld dan we dachten. En uh, we hebben daar eindeloos gedanst. En de muziek uit die tijd is natuurlijk nog steeds geweldig. Ja. Uh, Spelend wijs behandel je ook. En dat is dan weer heel journalistiek bijna. Uh, totaal veranderen ten opzichte van 1985. Jullie komen terug... Vijf meisjes, waar je met z'n zessen bent gegaan. En de kist van Annette, die meegaat met de boot van Paros naar Piraeus... die blijft daar dan achter. En jullie gaan met z'n vijf het vliegtuig naar Nederland. En dan heb je het over slachtofferhulp en, en, en traumaverwerking. He, bestaat eigenlijk in jaren tachtig. Is dat nog helemaal niet breed. Mensen gaan ook weer gewoon aan het werk. De vader van Annette is twee weken daarna weer aan het werk gegaan. Uh, Waarom heb je die, die waarneming ook meegenomen in je boek? Nou, ik vond dat interessant. Kijk, ik kijk natuurlijk naar dat verhaal uh, ook als uh, journalist en, en, en zie dat verschil in, in tijdgeest. Uh, zie dat uh, hoor dat nu mensen als met lekgestoken banden bij de politie komen, dat de politie dan vraagt, uh, wilt u daarover praten? Wilt u slachtofferhulp omdat alle banden van uw auto zijn le lekgestoken? Daar was in die tijd helemaal geen sprake van. Dus, dus dat soort observeringen doe ik uiteraard ja. uh, ook. Dat is de journalistieke distantie. Maar daarnaast heb je uh, voortdurend reflectie op je eigen gedrag. Op wie je bent in die tijd. En op hoe je doorgaat. En hoe je een week na je terugkomst in Nederland... zonder je lieve vriendin Annette gaat beginnen aan een nieuwe studie. En dan in de uh, introductiedag alweer aan het bent. Ja, maar zo, zo gaat dat dus. En ik wilde dat graag laten zien omdat... het denk ik, ook nu heel vaak zo gaat. Het leven gaat door, het wacht niet. Uh, niemand in de omgeving weet zich precies raad met dat verhaal. De, en ik was natuurlijk net 18, dus ook mijn hele jonge geest... was alleen geprogrammeerd op vooruitgang uh, ontdekken, gaan... en niet op stilstand en achterom kijken. Nee. Nee. Het is een bijzonder boek. Uh, het ligt vanaf uh, morgen ligt het uh, in de boekwinkel over Annette... Annette Sierhuis, jouw vriendin, het heet Hemelvaart. En uh, Judith Koelemeijer, aanstaande maandag vertel je uitvoerig over dit boek... en over je vriendschap en over je zoektocht... en over je schrijverschap in kunststof. Dank je wel. Graag gedaan. Goedenavond, lieve toeschouwer. Welkom bij de Sportshow. En we gaan het vanavond in dit programma in het oog hebben over 50 jaar Bundesliga. Wat macht daar nu de Kölner Keeper? Schumacher met de Hacke auf Lothar Matthäus. Der had den Kopf oben, langer Ball, Matthäus. Wahnsinn, genau in de Lauf van Podolski. Dat is die grote Gelegenheit. Maar Meyer speelt super mit Sepp Meyer. Wat macht hij? Wat macht Sepp Meyer? Nimmt uns alle auf die Schippe und das ist sensationelle Ballbehandlung. Jupp Heynckes kann er immer noch. Schluss jetzt, weiter geht's mit dem Gladbacher, mit Max Eberl. Einwurf auf Diego, mit dem Rücken, wunderbar, Kenschke, der weiter auf Brian Laudrup. Laudrup. Der Denen. Wat voor een Ballbehandlung. Niet van de Kugel zu trennen. Laudrup. Immer noch Laudrup. Met dem Durchsteck op Grafitsch. Über die linke Außenbahn. Grafitsch gegen den Ersten. Grafitsch gegen den Zweiten. Grafitsch gegen den Keeper. Gegen den Vierten. Gegen den Fünften. Met de Hacke. Een Wahnsinnstor. Dat is Bundesliga. Irre. Het Duits lijkt bijna mooier te worden. Als het door voetbalverslaggevers wordt uitgesproken. Fragmentjes met allerlei Namen uit. De Duitse Bundesliga. We gaan het in een Nederlands radioprogramma hebben over 50 jaar Bundesliga. Duits voetbal is wel eens mooi, ook een beetje ironisch misschien wel. Drie gasten uh, aan diverse lijnen. Raf Willemsen als eerste, schrijver van verschillende boeken over het Duitse voetbal. Goedenavond, Raf. Goedenavond. Dit was een filmpje waarin verschillende namen uit diverse perioden aan elkaar zijn geplakt. Herkende jij ze allemaal? Ja, niet allemaal. Wel een groot aantal, maar uh, de belangrijkste onderweg. Namelijk? Gunther Netzer. voor mij de figuur van 50 jaar Bundesliga. Misschien wel de meest atypische Duitser, Duitse voetballer. Maar daarom springt hij er voor mij uit. Oké, okay, nou, ik, met dan, ik ga nog niet zeggen wie mijn favoriet is in 50 jaar Bundesliga. Komt zo wel. Ik ga naar Margriet Bransma, voormalig correspondent in Duitsland. Bekend liefhebber van het spelletje. Veel in Duitse stadions ook geweest. Morgen dus 50 jaar Bundesliga. Eh... Uh, Eigenlijk uh, zo ongeveer op het hoogtepunt van de status van het Duitse voetbal, Margriet, zeg ik dat goed? Ja, ik denk het wel. De, de, de Bundesliga is in uh, een uh, redelijk korte tijd, een aantal jaren zo, zou je toch kunnen zeggen, uitgegroeid tot een competitie die bijvoorbeeld uh, Louis van Gaal, uh, onze bondcoach, de beste van Europa noemt tegenwoordig. Ja. Ik weet niet of dat kwalitatief zo is, je, ik denk dat het wel zo is dat de Bundesliga op dit moment financieel de gezondste competitie is van uh, van Europa. Ja, een andere is er een andere periode in die 50 jaar toen het Duitse voetbal in die Bundesliga heel goed was. Ja, in jaren 70 heb je natuurlijk ook een, een paar hele goede jaren gehad in, in, in de Bundesliga. Die toen natuurlijk nog een andere Bundesliga was, eh, omdat er toen nog geen sprake was van een herenigd Duitsland. Dus toen was het de West-Duitse Bundesliga. Maar ja, ook in die periode maakte de Bundesliga wel een bloeiperiode door, ja. Nog even, wat vind jij het prettigste stadion in Duitsland? Het prettigste stadion, ja, dat van Bayern München, is echt een heel, heel mooi stadion. Omdat ja. je vlak bij het veld zit. En dan de telefoon. <laughs> ik hoor daar iemand al kuchen. Aan de ja, telefoon ook. ook nog derde gast, Reiner Freulich. Reiner, je hebt een reisbureau in Zwolle. En als hobby organiseer je ook reizen naar Bundesliga wedstrijden Welke stad en welke club zijn het meest gewild? Bayern München? Nee, duidelijk Selkenhof 04 en borussia Dortmund. Ja? ja. Hoe, hoe verklaar je dat? Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, geringe afstand vanaf de Nederlandse grens. Ja. Uh, uh, dus binnen een uur heb, heeft men vanaf Arnhem uh, Gelsenkirchen bereikt. Dortmund is een half uur verder. Maar in elk geval binnen twee uur kan men vanuit het midden van Nederland... Uh, makkelijk naar Gelsenkirchen en uh, Dortmund uh, ja. vertrekken. Wat vinden Nederlanders aantrekkelijk aan dat Bundesliga-voetbal? Want hoe, hoeveel mensen breng jij wekelijks naar de stadions in, in Duitsland? Nou, ik ben er wel vorig jaar mee begonnen. Het is eigenlijk meer een hobbyisme. Uh, ja. Hier vooral voor clubs uit het oosten. Ik ben actief in het amateurvoetbal in Zwolle. Bij uh, de voetbalvereniging Berkum. En ja. ik ben in Duitsland geboren. En vele mensen benaderen mij dan voor kaarten. Uh, Denk dat ik daar sneller aan kaarten kom. Want de meeste wedstrijden van Schalke uh, via en Dortmund zijn uitverkocht. Ja, wat vinden Nederlanders prettig aan Boensliga-voetbal? Uh, vooral die geweldige sfeer in de stadions. Het zijn uh, mooie, uh, grote stadions die allemaal of nieuw of uh, gebouwd zijn... ter gelegenheid van het wereldkampioenschap 2006... of gemoderniseerd zijn. En uh, het is een prachtige ambiance. Uh, Schalke 04 heeft een capaciteit van de stadion van 61.000... en Dortmund zelfs 81.000. Uh, toeschouwers kunnen dat richten. en uh, Die stadions zijn bijna altijd uitverkocht. Ja, maar Brans, maar wat wat noem jij het grootste verschil in voetbalbeleving wat jij waarneemt tussen Nederlandse en Duitse supporters? Nou, inderdaad, dat laatste ook wel. Hè? De, de goede ambiance, die, die, die volle stadions, dat is heel belangrijk. Wat ook wel een, een groot verschil is, denk ik... tussen de Nederlandse eredivisie en, en de Duitse Bundesliga... dat is dat je in Duitsland vaak toch, ja, of minder, minder rellen hebt. Uh, tuurlijk, het gebeurt daar ook. Maar ja, de Bundesliga over het algemeen is het heel vreedzaam. Ik heb wel eens gesproken met, met Joris Matthijssen toen hij bij HSV speelde. En toen vertelde hij inderdaad ook, ook overigens dat het voor spelers heel prettig is... om uh, voor die volle stadions te spelen. Dat verklaart ook wel waarom de Bundesliga ook door Nederlandse topspelers is ontdekt de laatste jaren. Ja. Maar hij, hij vertelde bijvoorbeeld ook, als wij tegen Bayern München spelen, uh, onze supportersbus kan gewoon parkeren tussen de supporters van Bayern München en er gebeurt niets. Er hangt meer beschaving in de supporterswereld meer, in Duitsland dan in Nederland. Het is meer een feestje. Ja. Je, je, je gaat met, met je hele familie, met je vriendenkring, ga je naar het stadion. En Ik denk dat dat een heel belangrijk vers, verschil is, ja. die, die beleving. Ja. Raf Willems, uh, even naar de kracht van het Duitse voetbal. Waar ja, zit die kracht? Uh, Wat is uh, het mysterie uh, van de kracht? Ja, ja, ik, ik, ik zou nog willen hier iets over zeggen. Over die party-atmosfeer. Dat die niet uit de lucht valt. Daar zit een concept achter. 50 jaar Bundesliga heeft ook eh, dit jaar eh, 20 jaar van begeleiding. Van project. Eh, daar valt ook iets te vieren. En men heeft gezorgd dat die, dat die supporters worden opgevoed. Eh, en dat die inderdaad worden, worden in de richting van dat voetbal eh, vriendschap moet uitzalen. Gastvrijheid en feest moet zijn. Maar dat valt niet uit de lucht. Daar hebben ze twintig jaar heel hard voor gewerkt. Eh, met pedagogische begeleiding, zelfs voor de fans. En dan zie je inderdaad, als je naar Bayern München... Ja. Ik was onlangs bij Borussia Dortmund, Bayern München, toch de nummer één en twee. Dan zie je duizenden supporters door elkaar wandelen... die samen eh, bier drinken of eh, braadworst eten, want dat is natuurlijk typisch nog altijd. Maar ze zitten gewoon naast elkaar. Je ziet ook gezinnen die gemengd zijn. Vader in Bayern shirt, moeder in eh, Borussia shirt en omgekeerd. Eh, het is een familiefeestje. Ja, maar ze lopen door elkaar. Er zijn natuurlijk rivaliteiten die dat wat uitsluiten, maar het huh. is, het, er is een concept waarin geïnvesteerd ga... is. En dat is het verschil met Nederland, denk ik. Ik, uh, ik wil even naar 1963, af. Uh, Margriet, ja? 1963, het jaar dat de muur wordt gebouwd. Hebben die twee de start van de Bundesliga en de bouw van de muur met elkaar te maken? Zo direct geloof ik dat nee. niet. Nee, nee, ja. nee, nee. Maar als nee. je even in historisch perspectief zet. Ja. Uh, Oost-Duitse clubs zijn uh, sinds de Wende ook uh, in de ja, Bundesliga klopt. gekomen. Hoeveel Oost-Duitse cl clubs uit het oude Oost-Duitsland, uit de oude DDR, zitten nu nog in de Bundesliga? Niet één meer. Niet en één meer? En, nee, nee en, en sinds de. Uh, hereniging, uh, is, dat, is dat heel regelmatig gebeurd, seizoenen zonder clubs uit het oosten in de, in de Bundesliga. In 1991 ging die competitie samen. Toen werd er afgesproken dat uh, de nummer 1 en 2 uit de uh, Oberliga, zoals de hoogste divisie in, in de DDR uh, heette, Mee zouden doen in de herenigde Bundesliga. Dat waren ja. toen Hansa Rostock en Dynamo Dresden. Nou, van Dynamo Dresden is daarna weinig uh, meer vernomen. Hansa Rostock is zo'n club die zo af en toe nog wel eens uh, promoveerde. De regelmatig degradeerde en dan nog wel eens terugkwam. En de laatste ja. jaren, maar ook die club is al een jaar of drie, vier verdwenen van het hoogste toneel. Uh, hield Kotbus de eer nog hoog? En dat die, DDR, die, die oude DDR-verenigingen niet in die Bundesliga vertegenwoordigd zijn... dat moet ongetwijfeld pijn doen. Ik ga eens naar de grootmacht in Duitsland, Bayern München. Raf, zeg ik het goed? Bayern München, de club? Ja, dat is de historische club ook, hè. sinds het midden van de jaren 60... met Beckenbauer, Müller, Maier. Uh, het is, het is de, de club van Duitsland, van West-Duitsland, van Duitsland, toekomst En de Europese nummer 1 vandaag. Ja ook qua uitstraling en qua uh, misschien wel arrogante uitstraling een beetje te vergelijken met het Nederlandse Ajax. Ja, maar dat heeft ook zo'n goede kant. Hè. Men, men staat er. Ik moet zeggen dat men, men zichzelf wel heeft hervormd het voorbije decennium. Want uh, tot en met het einde van de 20 twintigste eeuw werden ze smalend FC Hollywood genoemd. Uh, nou, maar vandaag staat er af. Af. nog wel. Ja, nog, nog wel. wel. Maar er staat ja. vandaag toch een zeer uh, gezond ambitieuze club, vind ik. Uh, met veel aandacht voor supporters. Met aandacht voor het eigen verleden. Men, men, men heeft ook het, uh, het Joodse verleden. dat helemaal verdwenen was uit, uh, uit het geheugen. opnieuw in kaart ja. gebracht. Want Bayern was oorspronkelijk een club van, van Joodse humanisten. En dat heeft men terug zijn plaats gegeven binnen die supporterscultuur. Ja. Dat vind ik zeer interessant. En men heeft het aangedurfd om zijn eigen stijl te wijzigen. Hè. Want Bayern speelt vandaag de jongste twee jaar zeer aantrekkelijk uh, voetbal. Uh, dat was vroeger helemaal anders. Toen ja. was dat een verdedigend blok met. een ik wil nog conditie. even naar... ja. uh, Mag ik nog even, even naar een politie? paar grote ja. namen af? Ja, ja, ja. Mag ik nog even naar een paar grote namen? Want Reiner, geboren in Duitsland. We hoorden het net. Uh, wat, is uw, wat is jouw favoriete speler, Reiner? Op dit moment? Nee, in het verleden. Die 50 jaar. Oewe Zeler. Uwe Zeler. En, en Beckenbauer, maar vooral Hoever Laat dat nou ook de mijne zijn. Als kind identificeerde ik me helemaal met die ja. man. Ik ben uh, in Oost-Duitsland geboren en uh, uh, gevlucht. En later in Hamburg eigenlijk, uh, heb ik mijn jeugd doorgebracht. En Haarsvouw is eigenlijk mijn club. En, ja. uh, Wil ik even nog een snel rondje maken? Uh, de beste spelers, de beste laatste man uit de Bundesliga. Raf, jij, wie was dat? Ja, dat is Beckenbauer, Beckenbauer. Geweest, Hoe is dat bij jou, Margriet? Ja, Bekkerbouwer. Ja, Geldt ja, voor Reiner wel. ook? Zonder twijfel. Zonder twijfel. Dan de, de beste spits? Gerd Muller Toch? Ja. En Raf bij jou? Ja. Ja, maar ik heb toch meer sympathie voor Heinkes en voor het voetbal van toen, Borussia Munchen Gladbach, waarin ook Netzer de stratege was. Dat was een ander soort voetbal dan het klassieke Duitse, dat meer op techniek was gestoeld en wat bij het Nederlandse aanleunde. Dus ik zeg Heinkes, geef mij Heinkes maar. Oké, okay, Margriet, ik wil van jou nog even weten. Is het nou de mooiste competitie van de wereld? of Ben je, ben je zo chauvinistisch geworden van al die jaren Duitsland en Duitse stadions? Nou, ik, ik ben gaandeweg bekeerd. Ik, ik was dat helemaal niet. Ik was helemaal niet zo'n Bundesliga-fan, maar ja. nadat ik een, een tijdje die Bundesliga volgde, werd ik eigenlijk steeds enthousiaster. Nou. Vanwege die dingen ja, waar, waar we het over gehad hebben. Morgen is er voetbal in Duitsland? Of ja. is de competitie nog niet begonnen? Jazeker, morgen is er voetbal. M morgen begint die. Ja. Nou, we gaan uh, morgen kijken en luisteren. Ik dank jullie wel, Raf Willems, Margriet Bransma en Rainer Voorlieg. over Bundesliga 50 jaar. En wij gaan naar het einde van dit oog. Morgen zit hier Max van Wezel. En ik weet dat in Casaluna collega Klaas Drupsteen straks met een Franse chef-kok praat. Uh, blijf luisteren, dan weet u wie het wordt. Een Franse chef-kok. Dank jullie wel. Wat ik nog te zeggen heb, daalt een zigarette en een laatste glas im Steen. Dit is Radio 1.